Er is een man die hier woont, want hij het eerste gezicht aardig vond, maar die alleen maar kan kletsen maar zijn over zijn keldersberoep, over, over, over vrouwen, en over kwalen, over, over, over hoeveel de koffie, koffie kan drinken. Al weken houd ik jo, me niet thuis. Ik heb inderdaad tijd gezegd dat ik op reis ging. Sinds die tijd komt hij minstens om de dag eenmaal langs. Hij noemt me Franciscus. Franciscus, ben je thuis? Franciscus, slaap je nog? Franciscus, hij zal zeker wel slapen.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 Mede namens het personeel van het hoofdbureau heb ik de eer u geluk te wensen met uw voorgenomen huwelijk met mevrouw G. Straat. Dat zal worden ingezegd op donderdag 11 januari te 1530 in de gereformeerde kerk te Zandam. en en van de haar directeur. Een hartelijke brief. Gaat wel. Hij heeft hem laten tikken door juffrouw Voshart. Kijk u maar. Die V is van Voshart. Ik zie het, ja.